6 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedenavond, de Rotterdammer aangehouden voor oproep tot rellen. Drukste dag van het jaar op de Franse wegen. En relschoppers Londen voor de rechter. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en een kleine kans op onweer. Vannacht gaat het stevig regenen, het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend geleidelijk vanuit het westen opklaringen. Het wordt gemiddeld 20 graden. En na het weekend meer zon, minder regen en oplopende temperaturen. De politie heeft een Rotterdammer van 18 aangehouden die opriep tot rellen in Rotterdam. Met zijn mobiel had hij opruiende berichten verstuurd. Remco Spalings van de politie Rotterdam, goedenavond. Goedenavond. Zijn jullie extra alert vanwege de rellen in Engeland? Nou ja, wij kregen eerder deze week uh, berichten, bereikt ons in ieder geval dat er via Blackberry Pink berichten werden verstuurd... Uh, Waarin werd opgeroepen tot die rellen. ja. En dan, natuurlijk zijn wij dan als politie extra alert en uh, zitten wij daar bovenop. Want uh, ja, dat soort zaken willen wij natuurlijk niet hebben in Nederland. Ja, is de kans op, denk je? Nou ja, het feit dat er via ping berichten zijn verstuurd... Uh, die hebben opgeroepen tot rellen in ieder geval... is voor ons reden om het serieus te nemen. Okay. En is ook natuurlijk de reden waarom we een onderzoek hebben opgestart... en uh, deze jongen hebben aangehouden. Ja, ja die aanhouding. Maar uh, ja, op Twitter zien we natuurlijk wel meer van dat soort uh, tweets. Ja. Ja, je ziet, uh, ik heb net even gekeken, allerlei tweets van... oh god, als je oproept tot rellen, dan word je opgepakt. Uh, ja. uh, nou, Oproep tot rellen. Gaat u al die mensen onderzoeken, ook die er wat serieuzer uitzien? Via Ping, net zoals dat in, in, in Engeland gebeurde. Hè? Dus via een systeem wat de politie moeilijk, moeilijk kan achterhalen. Ja. Dat het zich uiteindelijk verspreidt via Twitter. Ja, dat is vaak een logisch gevolg. Hè? Mensen gaan daar ook dan via social media over uh, discussiëren en ja. doorsturen. Um, ja, het is in ieder geval voor ons reden. Ja, kijk, je kunt dit soort zaken nooit uh, uh, uh, niet serieus nemen. Want stel dat het wel misgaat, ja, dan, ja. Uh, dan zijn de rapen gaar. Dan heb je het gedaan, ja. ja. Een paar winkels, winkels in Rotterdam, en die gingen gisteren eerder dicht uit Vrees voor Relle. is Is er onrust onder de ondernemers? Mij in ieder geval niets van bekend. Wellicht dat een enkele winkelier uh, gisteren zijn, uh, zijn deuren eerder dicht heeft gedaan. Mm -hmm. Maar dat was uh, zeer zeker niet het beeld uh, of het algemene plaatje in Rotterdam. Sterker nog, eigenlijk was uh, nagenoeg alles gewoon open. En, en het was rustig? Ja. Okay. Goed, Remco Spanings van de politie Rotterdam. Dank u wel. Shell denkt dat de gelekte olie onder een platform op de Noordzee... op natuurlijke wijze oplost. Het zal de Schotse kust niet bereiken. Op zo'n 180 kilometer voor de kust bij Aberdeen is woensdag een dun laagje olie over een oppervlakte... van 31 bij 4 kilometer gevonden. Wim van der Wiel van Shell Nederland. Meteen daarna is er onderzoek ingezet met een, met een, onbemand, een onbemande onderzeeër. En die hebben dus ontdekt dat in die flowleiding dat daar een lek was... En toen, en toen zijn we dus de, de put die eraan gekoppeld is, die hebben we gesloten. Uh, dus er is geen toevoer meer van olie naar die leiding. En dat betekent dat we daarmee het lek wel onder controle hebben, maar nog niet dat het gedicht is. En volgens Shell is er maar op zeer beperkte schaal vervuiling. In Frankrijk is het de drukste dag van het jaar op de weg. Nog veel drukker dan uh, Zwarte Zaterdag zelfs. Uh, we praten daarover met René Passet van de ANWB. Uh, René, goedemiddag. Dag Ewoud. Uh, wat merken jullie daarvan? Nou ja, we, we merken ervan dat, het, uh, dat er lange files staan in Frankrijk. Maar we krijgen toch wat minder vragen van de Nederlanders dan de afgelopen paar weken. Mm -hmm. Maar uh, ja, je moet vandaag niet met de auto in Frankrijk zijn volgens mij. Nee, de hoeveel files staat er? Uh, ja, hoeveel er nu staat heb ik niet geteld. Maar we hadden wel het record vanmiddag met uh, 870 kilometer. Dat was rond het middaguur, zeg maar. En waar vooral? Vooral Zuid-Frankrijk. Dus op snelwegen als de A7 via de Rondevallei. En dan zowel in zuidelijke als noordelijke richting. Maar ook de A8 was druk naar de Italiaanse grens. En de A9, dat was eigenlijk wel de, de weg met de, de grootste pijn. De A9 naar Spanje. En ook vanuit Spanje, want dat was het ook een beetje. Ja. Je had zowel verkeer naar het noorden als naar het zuiden vandaag. denk je, zouden er, er veel Nederlanders tussen zitten... Nou, er zullen ongetwijfeld Nederlanders urenlang in de file hebben gestaan uh, vandaag. Maar we merken wel een beetje aan onze buitenlandse Twitter-account... dat we wat minder vragen kregen van Nederlanders dan de afgelopen twee weekenden. Okay. Toen regende het echt vragen van hoe is het bij de Gotaar-tunnel en hoe is het daar en daar. En dat uh, viel vanmiddag eigenlijk erg mee. Oké, okay, dankjewel René Passet van de AMB. En uh, we komen later deze uitzending nog even bij je terug voor de verkeersinformatie in eigen land.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 Eerder werd, er al, werd er al genoeg drugs gevonden voor tien lijntjes cocaïne per dag per duizend inwoners in Antwerpen. Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat Antwerpen een grote haven heeft waar veel cocaïne wordt gesmokkeld. Een workslang die ruim een week geleden was ontsnapt in arnhem is weer teruggevonden. De anderhalve meter lange koningspython was uit zijn terrarium in een huis ontsnapt. De politie in Zeeland waarschuwde buurtbewoners om goed op te passen. Maar gisteravond is de slang teruggevonden. Hij haalt zich in het huis van de eigenaar verscholen in een geluidsbox. Sport. De vijfde etappe in de Eneco-tour is gewonnen door de Italiaan Matteo Bono. In het Belgische Genk was hij twee medevluchters de baas in de sprint. Kenny van Hummel was de beste Nederlander op de zevende plaats. De leiderstrui blijft in het bezit van de Noord-Edvald-Borson-Hagen. Richard Schuil en Reinder Nummerdoor hebben de halve finales bereikt van de Europese kampioenschappen beachvolleybal. De titelverdedigers waren in Noorse Christian Sand in drie sets te sterk voor de Duitsers David Klemperer en Erik Koring. Volgens Richard Schuil kwam dit succes als geroepen, want het ging nog niet echt van een leien dakje. Ja, we spelen ja, nog steeds een beetje wisselvallig. Dus, uh, we hebben een hele, hele periode in de Grand Flames heel goed gespeeld. En dat is ook heel belangrijk voor uh, de Olympische Spelen natuurlijk. Maar nou, het is een beetje wisselvallig. Vorige week eh, speelde we bijvoorbeeld niet goed eh, in Klagenvoet. Maar nu eh, klopt alles weer. Bedoel, het kan de ene dag, gisteren was het eh, niet best en vandaag is het heel goed. Dus het kan een beetje alle kanten op zeg Maar nou, we hebben nu in ieder geval veel vertrouwen. Want we hebben vandaag twee hele goede teams verslagen. En eh, nou, we zijn wel gewend om halve finale te spelen natuurlijk. En eh, ook zeker op de EK. We gaan vol vertrouwen die, die wedstrijd in. In de halve finale treffen ze opnieuw een Duits team. Jonathan Erdman en Kai Matisik wonnen in de kwartfinale... van de Nederlanders Alexander Brouwer en Robert Meusen. <kling> Daphne Schippers heeft bij atletiekwedstrijden in Mannheim... de WK-limiet gelopen op de 100 meter. Het 19-jarige supertalent finishte in 11,19 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een Nederlandse. Maar volgens haar kan het nog sneller. Nou, voor mijn gevoel zit echt veel meer in. Ik, uh, we hadden gisteren best wel een lange reis hier naartoe.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 Zeiler Pieter-Jan Postma heeft bij de pre-Olympics in Weymouth... een bronzen medaille veroverd in de Fin-klasse. De Fries beëindigde de afsluitende medal race als achtste... en gaf daarmee het zilver uit handen. Dat was voor de Fransman Jonathan Daubert. Het goud was voor de ongenaakbare Ben Ainsley uit Engeland. Het was voor Nederland de vijfde medaille bij dit evenement... na twee keer goud, één keer zilver en één keer brons. Klaas-Jan Hunterlaag heeft een groot aandeel gehad... in de eerste competitiewinst van Schalke 04 in dit seizoen. De eerste FC Köln werd met 5-1 verslagen. En de International van Oranje scoorde drie keer. Landskampioen Borussia Dortmund verloor verrassend met 1-0 bij Hoffenheim. En Bayern München revancheerde zich voor de nederlaag. Bij Wolfsburg werd moeizaam met 1-0 gewonnen. Ja, er is verkeersinformatie. En bij de ANWB weer René Pazet... Met een paar korte filezeewouds op de A1 Amersfoort naar Hengelo... na een ongeluk bij knooppunt Beekbergen 2 kilometer... omdat de rechte rijstrook daar dicht is. De A13 Den Haag-Rotterdam bij het Kleinpolderplein 2 kilometer. En dat heeft echt te maken met de werkzaamheden op de ring van Rotterdam... de A20 naar Gouda, die is dicht tot maandagochtend. Op de A16 Breda naar Antwerpen is een ongeluk gebeurd... met een paardentrailer bij knooppunt Galder. Dat staat 2 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Dan nog de hoofdpunten van het nieuws. Rotterdammer is aangehouden voor een Twitter-oproep tot rellen. Omdat ook anderen via Twitter opruimende taal hebben gebruikt... voor de meer aanhoudingen niet uitgesloten. Het is de drukste dag van het jaar op de Franse wegen. Er stond op het hoogtepunt 870 kilometer file, vooral in het zuiden. En de man die maandag een gewonde Maleisische student beroofde in Londen... stond vandaag voor de rechter. Dit was het NOS Journaal. Zometeen de NTR met verhalen over menselijk gedrag in Pavlov.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 Word daarom nu lid van de KRO, voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar kro.nl. Dank je wel. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atomstroom.nl Dit is Radio 1. NTR. Pavlov. Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het programma op Radio 1 over het menselijk gedrag. Afgelopen week beheersten twee onderwerpen de voorpagina's van de kranten. De rellen in Engeland en de dalende koersen op de beurs. Bij beide onderwerpen speelt vertrouwen een belangrijke rol. Of beter gezegd, het gebrek aan vertrouwen. In de economie en in de overheid. Bij mij aan tafel twee gasten. econoom en filosoof Lisbeth Noordegraaf-Elens. Zij is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ze zegt zonder wantrouwen, geen vertrouwen. De tweede gast is Rob Witte van het Instituut voor Beleidsonderzoek... IVA in Tilburg. Hij is gespecialiseerd... In maatschappelijke spanningen. Britse jongeren vertrouwen de politie en de overheid niet meer, zijn boos. En dan is de vraag: zijn 16.000 agenten genoeg om de railschoppers in bedwang te houden of zijn zulke rellen op voorhand te voorkomen? Allebei welkom. Wat ik uh, uh, las in de krant vandaag in de Volkskrant: dat de 18-jarige atleten en Olympische ambassadrice Chelsea Ives um, uh, samen met een groep railschoppers stenen naar de politie gooide. En uh, zij lijkt geen spijt te hebben, want ze zegt nee. het was de mooiste dag ooit. Rob Witten. Ja, ik ben er eigenlijk heel blij mee. want uh, We hebben heel erg de neiging om naar dit soort events... Uh, meteen op zoek te gaan naar wie, wie dit nou uh, doet. En volgens mij is het belangrijkste motief daarbij altijd... om iemand te vinden die niet zo is als wij. Want dan zijn wij in ieder geval uh, niet zo gek dat we dat soort dingen zouden doen. Uh -huh. En, maar bedoel je nou dat, dat die Chelsea iemand is die wij niet zijn, of juist wel? Nou ja, dat, dat is één van ons, om het maar even zo te zeggen. Ja, die wel. gaat Nou ja, in ieder geval in Britland, Brit, in Britland. Ja. <laughs> in Engeland. Want uh, ze zou voor Engeland naar de Olympische Spelen. Ik denk dat dat misschien nu iets uh, twijfelachtigs wordt. Ik denk dat die hele Olympische maar, carrière wel in het water gaat Maar het van, haalt ja. een beetje uh, zeg maar, dat, dat, dat stereotype beeld uh, weg van de mensen die dit soort dingen doen. En maar kun je je voorstellen dat dat dus... zou jij railschoppen leuk vinden bijvoorbeeld? Uh, op dit moment niet. En ik, ik denk dat de kans groot is dat ik er ook veel te laf voor ben. Ik mm -hmm. ben een watje wat dat betreft. Maar uh, ik kan me wel situaties voorstellen. En zeker als je een hele ontwikkeling doormaakt... en uit bepaalde omstandigheden komt... dat je denkt van nou, uh, allemaal de boom in. Uh, we gaan er tegenaan. Lachen. Uh, ja, en... Ja. Of dat je met, met groep vrienden en dergelijke daarin betrokken raakt. En dat uh, dan gaat doen. En ik denk dat dat voor heel veel uh, mensen geldt. En, en Lisbeth Noordgaaf elens uh, heb jij wel eens een heel geschopt? Of meegedaan? Nee, gedaan? nooit. Natuurlijk. Nee, <laughs> uh, nee, maar ik kan me wel voorstellen... ook uh, aansluitend bij het vorige punt. Je kan ook niet zeggen hoe je op zo'n moment reageert. Ik weet niet dat als ik 18 was geweest... en er was een groep vrienden langsgekomen... of dat je dan... En het lef hebt om te zeggen ik doe niet mee. Of zie waar zit dan de lafheid? In het wel meedoen of in het ja. uh, of in het niet meedoen. En als je buiten zo'n situatie staat, kan je altijd makkelijk zeggen, nou dat zou ik nooit doen. Maar als je erin zit, denk ik dat velen van ons gewoon lekker mee zouden gaan school. Maar ja, de leukste dag ooit. Dat ja, ze je, moet, de... je moet er natuurlijk ook een statement van maken. Ja. Dan, dan, dan heb je dan heb je een extra punt. Dan kan ze zich nog eens uh, profileren. Ik denk dat ik achteraf wel zou doorhebben dat het toch iets is wat ik niet had moeten doen. Maar Goed. Ja. En misschien ja. zegt het ook wat over de rest van het, van het leven. Is dit dan is de mooiste... MUZIEK <grijg> <Pavlov. hazug> Ja, het gaat financieel niet goed in de wereld. Griekenland is bijna failliet. Ook Italië en Spanje blijken minder vermogend dan gedacht. Roddels dat de Franse bank Société Générale... het financieel niet meer op orde zou hebben. Amerika verliest de triple-A-status. Wereldwijd is er paniek op de beursvloer. Het vertrouwen in de economie en de euro is weg. Bij beleggers, maar ook bij ons sparende burgers. Lisbeth Noordgraaf-Elens, econoom en filosoof. Zag jij deze crisis aankomen? Ja, nee. <laughs> ik heb in 2009 heb ik samen met Olaf Veldhuis het boek geschreven: Op naar de volgende crisis. En dat was kort na de, na de kredietcrisis, eh, zeg maar. De banken die omvielen. De banken die omvielen. Dus wij hadden toen wel een sterk vermoeden dat er een, dat er een nieuwe crisis aan zou komen. Dat die zo snel zou komen. Ik denk niet dat ik dat gedacht had. En volgens mij hadden zeer weinig mensen het gedacht... Dat, dat de tweede crisis zo snel zou zijn en ook zo zwaar zou zijn. Wat maakt deze crisis anders? Uh, deze crisis uh, is anders omdat hij nog groter is... Zeg, bij, uh, bij de bankencrisis hadden we nog de overheden als uh, stevige pijlers waarop we op terug konden vallen. En nu blijkt toch dat die overheden ook redelijk wankele pijlers zijn. En dat je een hele vreemde dynamiek hebt dat eigenlijk blijkt dat de redders van de financiële markten nu door die financiële markten in grote problemen worden gebracht. Dus wat deze crisis anders maakt is dat onze volledige afhankelijkheid van het financiële systeem nu heel erg... Boven tafel komt, uh, naar boven komt. Ja, dus en eigenlijk de, de mensen die, uh, die ons nog uh, uh, zouden moeten beschermen, de leiders, hè, de politieke leiders van, uh, uh, van de Europese landen, die. Uh, yeah die vallen nu eigenlijk ook uh, door de mand? Ja, iedereen, iedereen valt, valt een beetje door de mand. De, de politici die hebben ook niet gelijk, uh, gelijk een oplossing klaar. Ik wil er ook altijd wel voor waken... Door dat we het nu alleen een politiek probleem gaan maken. Want de banken hebben ook, geen oplossing, uh, hebben ook geen oplossing gelijk klaar. En ik denk ook, de crisis is ook zo groot... dat we ook niet gelijk een oplossing moeten verwachten. Hm. Uh, dus... Er is misschien een beetje te veel verlangen, ook op dit moment... dat we gelijk zo hup de euro weer gered hebben. Dit probleem is zo groot, heeft zo lang gespeeld. Het zal ook nog wel even duren voordat het opgelost is. Maar we zijn er denk ik ook met z'n allen ontzettend van geschrokken. Hè? Want het, de beurs is iets wat, wat, euh, nou ja, waar we eigenlijk met z'n allen niet zoveel verstand van ja. hebben. Het zijn allemaal getalletjes, de allerlei indexen, al die cijfertjes. Ik heb zelf ook ja. niet zo'n idee wat dat nou precies allemaal betekent. Maar euh, we vertrouwen erop. En ja. dat, is, dat is nu weg. Ja, dat, dat is nu weg en uh, we hebben daar jarenlang op vertrouwd. Te veel vertrouwen. Ik denk dat het een groot probleem is van de financiële wereld... dat er te veel vertrouwen was. Te veel vertrouwen gecombineerd met te veel afhankelijkheid. We zijn voor eigenlijk alles wat we doen... zijn we bijna afhankelijk van die financiële markten. Zoals? Waarmee? Uh, hypotheek, pensioen, verzekeringen. Allemaal van die dingen die nu, die nu terugkomen ook deze week weer. ABP die dan zegt van we kunnen de pensioenen waarschijnlijk niet, niet betalen. Dus dat is op individueel niveau en ook op overheidsniveau... Blijkt dus die grote afhankelijkheid van die, uh, van die financiële markten. Uh, ja, en zie, vertrouwen is altijd iets heel risicovol. Eigenlijk moet je ontzettend voorzichtig zijn voordat je iemand vertrouwt. Je kan misschien wel personen vertrouwen, maar grote instituties vertrouwen, dat is eigenlijk niemand aan te raden. <lacht> en dat hebben we op. Is wel veilig, of wat lijkt veilig. Ja, hè? maar uh, wat veel veiliger is, is gewoon gezond wantrouwen. Niet destructief wantrouwen, maar gezond wantrouwen. En gewoon vragen van. Klopt het eigenlijk wel dat als ik met mijn 65e stop met werken... dat er dan jarenlang gewoon geld naar binnen komt? Klopt dat eigenlijk wel? Kan dat eigenlijk wel? Gewoon van dat soort redelijk eenvoudige vragen... die we jarenlang niet gesteld hebben, omdat het ook leek... en jarenlang ging het natuurlijk ook allemaal... goed zijn we gewoon vergeten om, uh, om te wantrouwen. En dat is nu wel iets wat... en dat, dat, dat zeg je ook heel mooi, van... nu wordt het bij heel veel mensen wordt heel, wordt die afhankelijkheid duidelijk. En ik denk dat dat los van alle problemen die we nu hebben met de crisis... en die zijn ook enorm groot, dat dat wel eens... dat dat een winst is van de crisis. Dat we nu, voor we met een bankier om de tafel gaan zitten, toch wel... Uh... Zo'n winst en verlies, dat is wel meteen weer een economische term. Hè? Ja, ja, ja, <lacht> ja. ja, winst en verlies is gelijk weer... Uh, maar dat mag ook bij dit onderwerp, <lacht> <Ja>. hè. <lacht> uh, uh, maar dat, dat we hem gewoon in ieder geval niet meer... of haar niet meer op de blauwe ogen geloven... maar gewoon gaan vragen van, ja, klopt dat nu eigenlijk wel wat ik ga doen? Dus we zijn helemaal niet kritisch geweest... Nee. Wij dachten, nee. uh, ik sluit gewoon een hypotheek af. En, uh, en dan, heb ik, dan heb ik een huis. Ja, dan heb ik een huis. En dat werd ons ook verteld. Dus dat moeten we er ook wel rekening mee houden. Dus dat iemand keurig in pak en die ging vertellen van als u dat doet, dan heeft hij gewoon een huis. En we dachten van ja, dat zal wel kloppen. Want het is natuurlijk ook wel erg prettig om in goede berichten te geloven. Mm. En het grote probleem was natuurlijk, zie dat we zijn niet kritisch genoeg geweest, niet die klanten, maar ook niet. Die adviseur zelf, die bankier zelf niet. Want die wist natuurlijk ook maar voor de helft... wat er met, wat, wat er met die hypotheek ging maar waarom, gebeuren. Maar waarom stellen we die vragen niet? Of hebben we die vragen niet gesteld in het verleden? Nou, ik denk dus uh, omdat het goed ging. Dat het, dat het één ding was. Er was geen behoefte aan het stellen van vragen. Want als de economie, als de winst die gemaakt wordt... dat is de taak van de economie. of Zo wordt die taak door velen gezien. Daar kan je vragen bij stellen. Maar dat is de taak van de economie. Dus we stellen geen vragen. En een ander probleem is dat het gewoon... Vaak saaie materie is en complexe materie. En je hebt, je hebt een goed bericht hè. zie je Als je naar een dokter gaat, dan is je gezondheid in gevaar. Dus dan ga je van alles uitzoeken. Wat Voordat, je naar de huisarts, Voordat je naar de uh, huisarts gaat, gaat ja. heb je al mooie eigen analyse en je laat je niet <kijkt> zomaar wat vertellen. Voor je naar de hypotheker gaat, dan zullen mensen wel wat moeite doen. Maar bij de vijfde hypotheekvorm denk je van ja, pff, dat zal allemaal wel. Ja, maar gewoon DSB. Ja, ja laten we maar <laughs> ja. gewoon deze Laat ik maar gewoon vertrouwen op degene die tegenover mij zit. Ja. Want Rob Witte, ben jij een kritische vragensteller met dit soort uh, zaken? Nou ja, ik vraag me een beetje af wie we zijn. Ik, ik, denk, ik, ik, heb, ik ben al heel oud. Ik heb de, de crisis ja, in de jaren mee, ta tachtig <laughs> nog meegemaakt. En dan hoor je hè, dat bedrijf ging om en daar moesten er duizend man uit ja. en dergelijke. En ik heb soms het idee alsof deze crisis buiten een heel grote groep mensen omgaat. Heel veel mensen hebben geen aandelen. Heel veel mensen gaan één keer in de vier jaar stemmen... en kijken af en toe naar nieuwsuur. Maar voor de rest, politiek, doet ja. maar. He, in België kunnen ja. ze zelfs ruim een jaar zonder uh, een kabinet. Maar het blijkt maar, juist dat... dat uh, ook al hebben we daar misschien zelf helemaal niet zoveel weet van... maar alles is vervlochten met allerlei ja, aandelen. Je, je krijgt dus ook het idee dat er ergens op een achterkamertje... mensen monopolie aan het spelen ja. zijn. Ja. En je, je begint nu door te krijgen van... Hey, dat, het gaat dat raakt omheen. mij misschien in mijn dagelijks ja, ja. leven. En je weet echt niet wie er aan de tafeltje zit. Ja, dat... ik, denk, ik denk dat dat ook een heel groot probleem is van die financiële sector. Dat het een erg naar binnen gekeerde sector was. Uh, ik zeg ook wel eens, het was een sector met een enorm maatschappelijk belang... en een beperkte maatschappelijke betrokkenheid. En dan niet voor investeerders natuurlijk, want die weten wel hoe dat nee. werkt... Bij, uh, bij de financiële sector, maar gewoon globaal gezien. En dat zag je ook, die naar binnen gekeerdheid, want... Uh, nou, Ik wil wel een rondje doen, maar er zullen weinig mensen zijn... die mij tien bankiers kunnen noemen. Want die zijn namelijk na de crisis ook niet meer in het nieuws geweest. Nee. Die nee. hebben geen gezicht. Het is een sector zonder gezicht. Het is een sector die niet aan te spreken is. We zien Als... alleen eurotekens. Hè? We, zien, we zien alleen eurotekens, maar je ziet wel... bij politici doen we dat wel. Politici komen er niet zo makkelijk mee weg. Jankees de Jager moet bijna dagelijks ja. verantwoording afleggen. Nou, Twelling moest regelmatig verantwoording afleggen. Dat zijn eigenlijk de twee gezichten die wij hebben van de financiële sector. Maar ja. er zit natuurlijk veel meer onder. Dus wie we zijn, dat is moeilijk, want we is iedereen. Maar ja. we weten niet hoe we aan elkaar verbonden nee, zijn... hoe je, die verhoudingen zitten. Maar als je, je je baan bij Philips uh, ja. verdijnt, ja. of hele afdelingen of zoals in ja. Os hè, met dat ja. uh, bedrijf, dan kun je in ieder geval de straat op. Ja. Of je kunt demonstreren ja. of desnoods sluit je de poort af... en blijf je toch doorwerken, of ja. weet ik wat. Ja. Maar hier... Uh, ja, uh, waar moet je heen? Uh, met ja, een dan, ABN om de hoek? Ja. Of, uh... Moet het leidzaam uh, over ons heen laten komen? Nee, nee, absoluut niet. Nee, ik denk ook dat, <laughs> <laughs> nee, maar ik denk ook wel dat... Uh, wat hier gezegd, dat, dat, dat, dat net het grote probleem is... dat we nu ook te makkelijk denken van... we zijn slachtoffer van een systeem. En aan de ene nee. kant is dat zo. Maar we mogen vooral niet die rol aannemen. Maar... Wat, wat Rob net ook zegt, um, nu komt langzaam aan het besef... Ja. Hè, van uh, goh, het zou mij ook wel eens uh, kunnen raken. En dat ja. speelt er helemaal niet alleen maar af in uh, ja. uh, achterafkamertjes. Um, wat heeft dat voor gevolg? Want jij zegt eigenlijk, van, nou, we moeten juist kritisch vragen stellen... maar volgens mij zijn we vooral bang geworden. Ja, we zijn vooral bang geworden. Uh, en dat is, dat is ook wel terecht natuurlijk. Want je moet heel erg oppassen, omdat het financiële systeem zo kwetsbaar is... Mm -hmm wat je zegt, welke vraag je stelt. Dat heeft de DSB-bank mooi laten ja. zien. Als iemand op de radio zegt... nou, moeten we opeens al geld fans, op gaan halen... Dan kan, dan kan dat gebeuren. Dus... En dat was trouwens wel grappig, want uh, hoe heet die man ook weer? Die zei van, uh, uh, haal je geld Lakenman. weg. Ja, ja, ja man. Ja, ja. Want die had opeens wel een gezicht. Ja, die had opeens wel een gezicht. En daar gingen we dus wel naar luisteren. Daar gingen we, daar gingen we wel naar luisteren, maar eigenlijk vind ik nog... Een, ik vind een mooi voorbeeld, ook omdat het, omdat het beter binnen de verhoudingen was... wat bij ING is gebeurd, toen de bonussen zijn betaald. Uh -huh. Toen hebben gelijk een aantal klanten gezegd van de ING... en dat hoefde er niet eens zoveel te zijn, we gaan ons rekening overplaatsen, ja, ja. waardoor er zo'n grote druk was op ING... dat ze zeiden van oké, okay, bonussen, weer intrekken, sorry. Dat hebben we niet goed gedaan. Zelfs door de aandeelhouders zijn ze, daarna, uh, zijn ze daarna teruggeroepen, teruggefloten. En ik denk dat we dat soort acties gewoon meer moeten gaan doen. Het, het is ons geld, daar moeten die bankiers voor zorgen. Dat kunnen ze goed, maar wij moeten wel voortdurend in de gaten blijven houden... of ze dat ook, uh, of ze dat ook inderdaad doen. En ik denk dat daar gewoon wel wat... Het mag, nog, het mag nog wel wat meer. Het mag nog wel wat, wat sterker. Maar, dat zeg je dan wel in, op het moment dat eigenlijk wantrouwen heel breed is, hè? Ja. Het is. dus niet alleen aan de financiële, maar iedereen wantrouwt iedereen. Ja. En op dat moment moet je eigenlijk <laughs> zo'n actie ondernemen. Terwijl je dus eigenlijk, en eigenlijk is het gewoon het, het, het voorbeeld van dat het wantrouwen juist was. Toch? Ja, en dat is, is dus een hele moeilijk moment. om ja, nog daar Het is, een het is, te het is doen. natuurlijk nu een moeilijk moment. omdat je, je moet eigenlijk altijd een mix hebben tussen vertrouwen en wantrouwen. Ja. En nu is het wantrouwen volledig dominant. Nu is het er gewoon, ja. al heb je tegendeel bewezen. Ja, dan <laughs> maakt het nog niet uit. Wat nee. je zegt maakt niet uit. Het zal wel niet goed gaan. Uh, ik vind altijd dat je... Uh, maar zeg maar, dat is dan mijn filosofische levenshouding. Dat je altijd op twee dingen moet doen. Je moet en voor iets gaan, zeggen van oké, okay, we gaan dat probleem nu oplossen... en tegelijkertijd moet je er altijd rekening mee houden... dat het mis zou kunnen gaan. Dus je moet altijd een plan, een plan B hebben. Ja, een een ja. extra opvangnet. Ja. En daar proberen ze natuurlijk in Europa nu aan te werken... Ja. met zo'n steunfonds. Maar dat is ontzettend moeilijk om een vangnet op te bouwen... op het moment dat je al in een, uh, in een moeilijke situatie zit. En dat is wel iets wat, wat in die financiële sector wat daar miste de afgelopen jaren. Maar als we nou even teruggaan naar... Uh, uh, naar gewoon zoals wij hier met stieretjes ja. nu zitten... en uh, de mensen thuis bij de radio. Um, want uh, uh, we dachten heel erg zeker te zijn van bepaalde dingen. Van ons ja. pensioen, van onze hypotheek, van onze levensverzekering. En dat valt nu weg. Hoe... Um, uh, dus... dus hoe gaan we die zekerheid uh, nu vormgeven? Of hoe, hoe kunnen we dat, die waarborgen? Nou, ik denk wat, wat ik net zei van, van het vangnet op Europees niveau... dat het ook heel belangrijk is dat mensen dat op individueel niveau doen. Maar moeten we dan gewoon ook weer met een, een sok onder... Uh, nou, nee, sok zou ik niet doen. Maar ik zou, geen, uh, ik zou sowieso geen volledig aflossingsvrije hypotheek nemen. Uh, goud? Kunnen we beleggen in goud? Ja, dat is op dit moment erg duur. Ik zou mensen niet adviseren om op dit moment goud te kopen. nee. <laughs> dat is <niet> uh, geen <laughs> nee. Nou, de, de, de Dat zal misschien nog wel, wat, dat zal nog wel wat gaan stijgen. hoor. Maar um, ik denk dat, dat mensen ook individueel moeten zien... van de schulden zijn niet oneindig. Hmm. En op zich is een hypotheek niet slecht. Behalve als je een enorme hypotheek neemt... in de hoop dat je huizenprijs gestegen is... en de huizenprijs daalt, dan blijf je met de schuld zitten. Ja. Je moet er gewoon niet van uitgaan dat financiële markten voor jou werken... of dat huizenmarkten uh, voor je werken... Je zal toch zelf moeten werken voor je geld. Ja. En daar moeten mensen weer... of ja, iedereen mag natuurlijk weten wat hij doet... maar ik denk dat het verstandig is om daar een, uh, om daar een balans in, uh, om daar een balans in te zoeken. Als je behoefte aan zekerheid hebt. Dan, uh. Ja, als je behoefte ja. hebt aan zekerheid. En ik denk dat die crisis, deze crisis heeft laten zien of de paniek re reacties daarop... dat mensen heel erg veel behoefte hebben aan, uh, uh, aan zekerheid. Anders was de woningmarkt ook niet zo gestokt. Het nee. langzaam ja. gestokt. Dus mensen hebben erg veel behoefte aan zekerheid... Uh, en probeer dan vooral voor je eigen zekerheid te zorgen. Uh, we hebben het al heel eventjes gehad over die politieke leiders... en dat we die ook niet meer op hun uh, trouwe blauwe ogen kunnen geloven. Nee. Um, uh, Konden we nooit, hoor. Maar, ja. <laughs> nee. maar uh, je hebt in het verleden heb je onderzoek gedaan naar taalgebruik... Hè? van uh, ja. Ja. presidenten van Hallo. centrale banken... Hè? Ja, heel leuk. Wat is <laughs> um, zie je nou ook bepaalde patronen terug... als je kijkt naar de berichtgeving van afgelopen week... en de, de speeches die Obama ja, heeft gegeven... Ja. Rutte gisteren nog ja. uitgebreid excuses ja. Uh, ja. gemaakt? Ja, je, je, ziet, je ziet... Deze week was echt wat dat betreft geweldig. Nou, eigenlijk heel de crisis al wel, maar... Uh, wat, wat, wat je ziet is dat ze opeens gaan spreken op momenten dat ze normaal niet zouden hebben gesproken. Dat was die toespraak van Obama. Als de president van Amerika spreekt, dan is er echt wat aan de hand. Ja. Mm -hmm. Dus dat is sowieso al een nadeel van zijn toespraak. Voordat hij wat gezegd heeft, er wordt aangekondigd dat hij wat gaat zeggen, denken mensen: oh, hier, is, hier is wat aan de oppassen. hand. Oppassen. Hij kan oppassen. het niet meer dan. Uh, dat was ook bij Frankrijk. Zo een zo'n crisisberaad bij elkaar wordt geroepen, denken mensen: oppassen. Nu is er echt wat aan de hand. Ja. Een ander belangrijk punt wat je, zo, wat je ziet in zo'n crisis is dat, we, dat dan heel erg duidelijk wordt dat we die autoriteiten niet meer geloven. Dat, dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dan wordt het heel, heel duidelijk gemaakt. Hoe en, dan? Nou, Obama was daar een prachtvoorbeeld van. Dat Obama probeert om het oordeel van kredietbeoordelaars... Te weerleggen. leggen. Ja, uh, want dat gaat dan over die, dat verlies van die triple E-status. Ja, ja. ja. En en dat is nu krediet waarop dat ja. ze het toch zijn. Ja, ja. en hij ja. zegt inderdaad, van, ja, dat kunnen ze wel, wel zeggen, maar we blijven een AAA-land. Ja. ja, maar dus dat, dat zegt hij dan. Maar het punt dat hij daar staat. Dat geeft al aan, van, ik kan ja. niet om dat oordeel van die kredietbeoordelaars heen. En je zag ook dat andere mensen gewoon op dat bericht van uh, de kredietbeoordelaars reageren. Veel meer dan op die toespraak van Obama. Ja. Dus het is ook een beetje wat hier net al werd gezegd. Je kan op het moment van de crisis eigenlijk zeggen wat je wil... Uh, heel vaak denken mensen ook van... ja, het zal wel dat je zegt dat dat zo is... maar je hebt een tweede optie. En zolang mensen denken in twee of in meer opties... heb je eigenlijk altijd een gebrek aan vertrouwen. Want vertrouwen betekent dat je gewoon uitgaat van één optie... dat die voor elkaar komt en dat je je daar niet veel vragen bij moet stellen. En dat is in crisissituaties, is, uh, is dat gewoon niet het geval. En dan heb je inderdaad nog zo'n onhandige verspreking van Rutte erbij... Uh, die hij dan een beetje probeert af te schuiven. Nou, van... onhandig. Uh, leg eens uit. Nou, ze hadden gewoon... Uh, het, het is heel... Zeg maar als er verschillende toekomstbeelden in de wereld worden gebracht... dat gebeurt wel door de financiële markten al. Het is heel onhandig dat één leider van een land... een heel ander verhaal vertelt dan een ja. ander leider ja. van een land. Want, dat... want Rutte ging uit van bepaalde getallen en berekeningen tot 2014. Ja. En, en de rest uh, uh, van Europa uh, maakte berekeningen tot 2020. En dan kom je ja. op dat op is in ieder geval het verhaal wat hij nu vertelt. Ja. En iedereen denkt erbij van ja, dat is nu het verhaal wat je vertelt... maar je hebt je gewoon versproken. Maar wat hm. ik ook wel opmerkelijk vond van die uh, toespraak van hm. Rutte... Is dat hij uh, zijn excuses maakte en eigenlijk ook zei: Van ja, ik ben niet eerder van mijn vakantie teruggekomen. Want ik dacht dat schept alleen maar meer verwarring. Wat ja. vond je daarvan? Ja, dat, dat is dubbel hè. Ik, ik zeg net het verhaal van Obama en van, uh, uh, van Sarkozy, die dus, die dus wel op dit moment gaan spreken dat Rutte niet kom, terugkomt van zijn, uh, van zijn vakantie, dat schept ook verwarring. Dan ja. denken, we lezen natuurlijk ook allemaal kranten en we zien wat er om ons heen gebeurt. En dan denken we van ja, dat kan toch niet dat, dat het in Nederland niks aan de hand is. En in andere landen wel. Dus je kan het eigenlijk ook gewoon... Er is geen toverformule voor en we willen op dit moment graag een toverformule. Iemand die een toespraak komt houden waarmee alles opgelost is. Ja. Dat zal niet gebeuren. Sarkozy die kwam wel terug van zijn vakantie trouwens. Ja, die kwam terug van zijn vakantie. Die riep <laughs> vervolgens een beraad bij elkaar en die kwam er niet uit. Dus <laughs> ja, dat was ook weer niet... Dat, dat is ook weer niet... Nou, dat heeft niet oplossing. mee te maken dat ze, dat ze dan terugkomen. en ja. Zo'n Obama die dan ja. gaat vertellen dat hij wel de ja. triple E is. Maar dat gewoon iedereen weet dat hij daar eigenlijk geen in, directe invloed op heeft. Want bijvoorbeeld ja. bij een hele andere crisis, zoals die aanslagen in Noorwegen... Ja. denk ik juist dat daar bijvoorbeeld die Noorse premier heel goed... Uh, naar voren is getreden ja. voor meteen... en ook herhalende keren op tv. Ja, ja maar dat, dat was natuurlijk één... het uh, uh, was niet dat, dat kort daarvoor zo'nzelfde soort situatie plaats had. Maar het was ook iets wat hij... Uh, nee. hij ging ja. ook alleen maar op het verdriet in ja. en de verschrikkelijkheid... en niet van uh, alsof hij het wel eventjes allemaal zou oplossen. Want ja. dat, nou, en ik denk dat daar met name ook in zit. Nou, ja. dat denk ik ook. Want met die, die, die crisis uh, van 2008, ja. toen uh, de banken omvielen... Toen werd er natuurlijk wel door die allerlei leiders ook gezegd... van uh, nou, maak je geen zorgen, het komt allemaal wel goed. Ja. En uh, daarin zijn we denk ik als uh, volk uh, wel kritisch uh, geworden. Want dat yeah. slikken we niet meer zo voor zoete Ja, nee, maar koek, dat he? ging toen al, want dat heb ik redelijk nauwkeurig onderzocht... in mijn proefschrift, dat ging eigenlijk al gelijk mis... Um, wat, wat je daar zag, bijvoorbeeld, is nou Twelling die opeens op televisie verschijnt. Ja. Mensen kennen hem helemaal die niet, dat? die dachten van... wat doet die man op televisie? <lacht> nou, dat bleek dus, en dat, dat is ook echt zo... dat bleek gewoon een belangrijke persoon te zijn... die komt zeggen dat het allemaal goed gaat. Nou, dat is wel iets om mensen ja. wantrouwig te maken. Zeker als het Van Huis dan aan hem vraagt... van, denkt u wel dat het allemaal goed komt? Wordt dit niet de grootste crisis ooit? Nou, zo gauw die vraag gesteld wordt... maakt het eigenlijk niet meer zoveel nee. uit... wat, wat wel het antwoordje geeft. Je zei al van, nou, die, die schulden, dat, uh, uh, dat kan niet eindeloos doorgaan. Maar hoe denk je dat dat afloopt? Um, ik denk dat het nog... Het uh, is altijd heel moeilijk. En ik ben ook <lacht> altijd heel kritisch over economen die voorspellingen doen, maar... <lacht> Maar dan, voor jou het ja. Voor de paf ja. uh, reactie. Ik denk dat het nog een tijdje gaat duren. Uh, en dat het dat Europese noodfonds dat dat uiteindelijk wat uh, uitgebreider wordt. En dat wordt over een paar maanden een onafhankelijk instituut. Uh, dat is ook goed, dan zit het niet meer bij de centrale bank. Dan hebben ze ook een eigen, eigen autonomie om van, uh, uh, van uit te handelen. Ja, en verder is het gewoon even doorploeteren. Dat, uh, dat is het. Ik heb ook geen pasklare oplossingen. En ik ken heel veel mensen die wel pasklare oplossingen hebben. Maar die, die, die, ja, die, die, die werken blijkbaar toch niet. Want je hebt, en daar gaat dit programma natuurlijk op... je hebt altijd mensen nodig die met je mee willen doen. Mm -hmm. En wij leven nu eenmaal in een democratie... waarin we zitten met mensen die allemaal anders denken... en die ook allemaal geweldige ideeën hebben. En dat zijn niet dezelfde dan degenen die wij hebben. Maar um, gaat Griekenland failliet? Uh, Bijvoorbeeld? Denk je? Nee. Nee, dat is echt uh, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, nee, ik denk niet dat Griekenland failliet gaat. En de nee. euro, blijven we die houden? Of, uh, ja, die blijven terug? we houden. Omdat ik denk, uh, niet omdat, omdat dat economisch per, per se het beste is... maar omdat het zo onzeker is wat er gaat gebeuren als die euro valt. Die onzekerheid die we dan krijgen, die is zo afschrikwekkend. Daar, uh, uh, daar gaan we onze en vingers Zeker ook niet voor Nederland? Uh, ja, zeker ook voor Nederland. Dus, uh, en, en ons pensioen? Even nou, laatste, ik denk de laatste, dat dat ons pensioen. <laughs> <Ja>. <laughs> Heb je dan helemaal zekerheid voor het hele land? Ik hoop het. Ik denk dat ik wel tot mijn zeventigste doorwerk. Nee, ik denk dat we daar maar gewoon vanuit moeten gaan. dat ja. een generatie jonge mensen gewoon uh, uh, langer moeten werken. en minder moet vertrouwen op, uh, op de financiële markten. Ja. U luistert naar Radio 1. Tot zeven uur. Pavlov. Ja, naast het verloren vertrouwen in de economie... stond de krant ook vol met berichten over de rellen in Groot-Brittannië. Boze jongeren gaan de straat op en vernielen alles wat ze tegenkomen... omdat ze de politie en de overheid niet meer vertrouwen. Ze willen dat de onderklasse erkend wordt. Rob Witte van het Instituut voor Beleidsonderzoek IFA in Tilburg... is gespecialiseerd in maatschappelijke spanningen. Rob, eh, ontstaan die rellen zoals in Londen heel erg plotseling... of eh, is er een vooraankondiging? Ja, er zijn heel veel vooraankondigingen. Alleen voor ons als, zeg maar, buitenstaande ja. nieuwslezer... Uh, zien we een incident, er wordt een jongen doodgeschoten door de politie... er wordt gedemonstreerd, dat kan iedereen begrijpen... die loopt uit de klauwen en vervolgens vliegt heel Londen in de fik... om maar even zo te zeggen, en zelfs andere uh, steden. En daar, dan lijkt het heel erg plotseling en, en dergelijke, maar... ik. Ik heb begrepen dat er al zeker de laatste maanden oplopende spanningen waren tussen uh, zeg maar, groepen in de bevolking en uh, de politie in, uh, in Londen en zeker ook in Tottenham. En dan heb je dus zeg maar, veel meer een situatie waarin het eigenlijk wachten is op het trigger event, zoals dat dan heet. Hè? Dus zeg maar de, dat er ergens een keer een, een vlam in de pan schiet en dan explodeert de boel. En dat was in dit geval die jongen die werd doodgeschoten ja, door de politie. Ja, maar, maar hebt... wat voor spanningen waren dat dan? Die, die er vooraf. Uh... Nou, je hebt. En Engeland heeft sowieso. bijvoorbeeld in vergelijking met Nederland. Een veel ernstiger en ook veel langer durende. Uh, zeg maar polarisatie tussen groepen in de bevolking en uh, de overheid. En dan is de politie de eerste instantie waar ze mee te maken hebben. En dus die hebben al een hele geschiedenis van uh, ook, he, misdragingen door politie. Uh, racistisch geweld door politie en dat soort zaken. En uh, ja, dat is dus zelfs, zeg maar, zelfs op het Engelse niveau is het gewoon de laatste maanden zelfs uh, toegenomen. En dat, dat uitzicht dan in, in, in wat, uh, die stop- en fouilleeracties die hier uh, vaak... Als ze worden ingezet, is dat rond een bepaald evenement. Mm -hmm. uh, hè, maar daar is dat continu. En, uh, daar zou ik ook wel een beetje gek van worden. Want je ja. wordt natuurlijk als, bij voorbaat als verdachte aangehouden. En je hebt uh, geen idee waarom ze jou eruit pikken. En toch. Ja, maar uh, je, wordt, je, wordt, je wordt niet eens meer uitgepikt. Je wordt gewoon. Uh, mm -hmm. hè, als je naar de bakker loopt, word je in de kraag gegrepen. En ja. moet je laten zien wie je bent. En ik moet er trouwens op voor in die zin voor waarschuwen dat er ook groepen in Nederland zijn... die het gevoel hebben dat ze constant hè, eruit gepikt worden... en uh, zo worden benaderd. Maar je hebt het over groepen. Wat voor groep is dat, dat dan? Kunnen, dat dat kan, kan langs etnische lijnen zijn, maar het kan ook... en dat is veel vaker, uh, zeg maar, groepen jongeren die buiten hun vertier uh, zoeken... die uh, niet veel uh, soms aan, aan ander vertier hebben dan buiten op straat en dergelijke... en die continu, uh, zeg maar ook in, in als soort... Potentiële crimineel en weet ik wat benaderd worden. En dat gaat vaak op uiterlijkheden, dus hè, soms speelt dan ook uh, kleur en dergelijke mee, maar dat, dat is ook in wijken. Ik bedoel, ik woon zelf in Den Haag. Nou, de, de hè, wijk als schilderswijk, die werd in 1920 al uh, beschouwd als een wijk waar je beter niet kon komen. Nou ja, hè, zo uh, is dat in uh, Engeland. Is, zijn die tegenstellingen en, en dat soort. Uh, zaken Alleen nog maar veel langer al aanwezig en ook veel ernstiger vaak. Maar waarom ontaarde het dan in zo'n ravage? Ja, ik denk waarom doen ze dat? Nou, misschien ook wel een beetje in uh, lijn met het met vorige onderwerp. Dat, uh, kijk, uh, vroeger, uh, vroeger. <laughs> vroeger was het dan zo. Dan werd je georganiseerd en dan ging je voor politieke doeleinden de straat op... en eventueel kon het dan ook uit de hand lopen, maar je, je knokte ergens voor... En ik denk dat dat hele dagen nauwelijks uh, nog is. Hè? Iedereen gaat voor zichzelf en we zien het wel. En dat zie je eigenlijk ook in, in zoiets. Zo'n demonstratie die ging ergens over. En de politie uh, die had, uh, die, die gaf geen openheid van zaken. Bracht naar buiten dat die uh, jongen geschoten zou hebben. Nou nu, na vijf dagen weten we dat dat gewoon niet het geval is... en dat hij geen wapen bij zich had. Nou, daar, daar was een demonstratie tegen. En voor een heel aantal andere groepen, jongeren, uh, maar ook ouderen trouwens... Uh, was dit het zoveelste voorbeeld? En ja, dan op een gegeven moment ontstaat er iets, een soort kettingreactie waarin het gewoon is van, nou, we gaan ze een lesje leren. Maar we gaan ze een lesje ja, leren? Een ze jongen... pakken niet het politiebureau of, uh, nee. of het gemeentehuis. Nee, ik heb ook al wel eens gezegd, want het is heel verbazingwekkend... als je die, die branden ziet zeg maar, in de, op de kaart van Engeland... dan is het financial uh, centrum is, is brandloos. <lacht> <lacht> en daaromheen fikt het. Nou is dat op zich wel een, uh, een bekend gegeven, hè? Je, je, je ziet wel vaker dat zeg maar, groepen mensen die in het verdomhoekje zitten... en soms al voor generaties, uh, he, dat, dat die een woede hebben. En als die tot uitbarsting komt, dan richt zich dat vaak eerst op zichzelf. He, voor, voor, volgens mij is dat ook een van de dingen van achterhuiselijk geweld bijvoorbeeld. He, dus eerst sla je thuis uh, iedereen in elkaar. Maar je ziet ook heel vaak dat tussen dat soort groepen... die in het verdomhoekje zitten... dat die elkaar de kop inslaan. En niet uh, zeg maar een soort uh, politiek target hebben... waar ze hun woede op moeten uiten. En dat zag je bijvoorbeeld hier in Nederland. Uh, is mijn uh, veronderstelling. Uh, ook in Culemborg. Waar uh, een groep jong jongens uit de Molukse gemeenschap... en een groep jongens uit de Marokkaanse gemeenschap... elkaar het leven zuur maken. Maar eigenlijk zelf of allebei in hetzelfde rottige situatie zitten. Ja. En dat, ja, hoe dat te verklaren is... Ik denk dat je op een gegeven moment... Hè, iedereen kent misschien wel voorbeelden... dat je op een gegeven moment zo opgefokt raakt... dan hoeft nog maar iemand iets verkeerds te zeggen... en dan, dan haal je uit. Verbaalde hopelijk dan uh -huh. uh, alleen. Hè, en Waarbij dat... Totaal niet in proportie is met die ene opmerking. Maar dat, dat komt dan omdat al die frustratie al opgebouwd uh, is. Ja, maar dat, dat kan ik me dan nog enigszins voorstellen... dat je, dat je iets met die agressie moet en dat je, dat, uh, dat je dingen kapot gaat maken. Maar wat ik zo dubbel vond, is al die plunderingen. Ik ja, heb foto's dat... gezien van mensen die gaan met, met drie uh, uh, televisietoestellen... Ja. de hele straat. En volgens mij hebben ze ze ook thuis. En er worden nu mensen opgepakt thuis en dan staan die dingen nog in de doos. Ja, maar het, het, en, ik begrijp daar helemaal niks van. Nee, ja, ja dat, dat, ik denk dat dat... Want dat is ook hè, wat we helemaal in het begin uh, zeiden. Er is niet één type uh, relschopper of plunderaar. Want ze hadden, uh, oh, de sommigen hadden ook gewoon een baan. Nee, het is helemaal niet zo dat, dat ze in nee. afgrond zaten. Dus er, er zijn een aantal gewoon voor de kick. Hè, zoals ze soms ook naar het voetbal gaan of dat soort dingen. Er zijn er een aantal die denken van nou, als ik er drie had... dan kan ik er in ieder geval twee, maar misschien alle drie verkopen en heb ik... Mijn reis naar, naar uh, Mobelja en dan ga ik daar uh, andere Engelsen in elkaar slaan. Want dat schijnt ook te gebeuren. Dus, dan zou het... en dus die mix heb je van mensen die om totaal verschillende redenen daaraan meedoen. En dus, dan... dus hebzucht zou ook een verklaring kunnen zijn? Ja, ja kan ook. Wat denk jij ervan, Lisbeth? Nou, van, nou en, uh... voor een deel van de ja, filosoof. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Kan, kan, kunnen wij door hebzucht ontsporen? Ja, dat, dat laat de financiële crisis zien. Dat je, dat je door hebzucht uh, kunt ontsporen, maar... Ook wat, wat, je, wat je hier laat zien. Dat je, dat je ook denkt van... Uh, ik kan me ook voorstellen dat als je helemaal niks hebt. Dat je denkt van nou dan neem ik toch drie televisies mee. Want dan, waarom heeft hij wel zoveel televisies. En waarom heb ik niks. Ja. Ook al doe je er dan iets mee. Dat dat ook gewoon een, uh, ja, een symbolische actie. Bij wijze van spreken is. Dat jij ook een keer die drie televisies hebt. Ja. En al doe je er helemaal niks mee. dan Dat, dat je dat laat uh, zien. En ik vond wat dat betreft ook die toespraak van Cameron. Wel heel opmerkelijk. Die eigenlijk het probleem te veel alleen maar ziet als een geweldsprobleem... Ja. en te weinig op zoek gaat van... Uh, hebben we deze mensen wel genoeg kansen uh, geboden? Zit, het niet, zit, zit dat probleem niet veel dieper dan, dan alleen het geweldsprobleem? Wat nou, natuurlijk... En je hebt, en je hebt ook, ja. hè, ook in Engeland die big society, ja. het idee... Ja. en wat we, wat we hier ook hebben, het spreidingsprobleem... en gemaleerd gaan bouwen en mm -hmm. dergelijke... Ja, dat, dat is he, inderdaad ja. hoor. Van, je hebt mensen die in een, in een enorme achterstandssituatie... en om de hoek zit een winkel waar ze spullen verkopen... waar ze met een, met een, met een maandsalaris... dat verdienen ze niet eens. Nou, die tegenstellingen die breng je nu heel erg dicht bij elkaar. En op zich, er zijn allemaal redenen om daarvoor te zijn. Maar je krijgt dus wel veel... daarom is het ook veel he, uh, gemeleerder door heel uh, Londen... dan he, dat je alleen maar die of die wijk hebt waar... Uh, He, zo zijn ze nou eenmaal, zeiden ze vroeger. Ja, ja. Nu, nu woont het door elkaar. En er woont een, he, nieuw, ik woon zelf in Den Haag. Duindorp uh, he, is ook een uh, wijk met een hele naam van, en geschiedenis. Maar daar zijn ze ook uh, gebouwen aan het uh, bouwen. Waar, we, waar Juppen komen wonen ja. en dergelijke. Nou, dat moet, dat moet hopelijk heel goed gaan. Maar als je dit soort situaties jij, ja, dan heb je dus uh, zeg maar twee huizen verderop. Uh, gelegenheid genoeg om uh, in te breken... of wat dan ook, want uh, daar zitten de spullen. Nee. Ja, en ik denk nee. dat dat was wel... Dat, dat dat een belangrijke misvatting is. Dat, dat heb je bij het begrip vertrouwen en ook bij zo'n begrip als big society, dat ze ook wel worden gebruikt als bezuinigingsmaatregel. Ja. En dan werken ze niet. Je kan wel zeggen van, ik vertrouw maar je... Maar leg, leg dat eens uit. Nou, je kan tegen, uh, uh, tegen een institutie zeggen, ik vertrouw je, dus ga je het nu maar zelf doen. Ja. Ja. Dan hoef jij het probleem niet meer uh, op te lossen, want je vertrouwt die mensen dat zij het, dat zij het gaan doen. Uh, je kan tegen mensen zeggen van, nou, je moet verantwoordelijkheid nemen, ga dat zelf maar doen, wij zorgen daar niet meer voor. Ik ben daar heel erg voor dat er veel meer gebeurt. Ook in het maatschappelijk middenveld. Maar uh, ik denk ook dat we ons goed moeten realiseren... dat dat nooit vanzelf gebeurt. En dat het, dat het heel erg afgebrokkeld is. En wil je dat weer gaan opbouwen... dan moet je daar op bepaalde manieren investe in investeren. Ja. Dat moet je echt weer gaan ontwikkelen. Hm. Uh, dus het is, het is veel beter dat mensen... Uh, hun onderwijs en hun speeltuintjes... en hun wijken, dat ze dat zelf organiseren. Maar alleen maar tegen mensen zeggen van... oké, okay, is goed, jullie nu maar zelf, wij ja. zijn er nu klaar mee. Hm. Dat... Maar wie zal dat betalen? Dan Krijg je dat in? Nee, je ziet dus ja, in, wie, inderdaad, wie zal... nu wordt het gemotiveerd ja. met ja. bezuiniging. Ja. En... Uh... Ik denk dat er nog heel wat uh, gemeenteraden en burgemeesters... Uh, heel erg schrikken als mensen echt hun eigen verantwoordelijkheid opnemen. Ja. En dan hun, hun wijk inderdaad zo inkleden... zoals zij denken dat het eruit zou moeten zien. Ja. En dan niet, niet met al die regeltjes... Uh, die dan lokaal of zelfs landelijk zijn... Uh, nou dat, en dat, dat zie je dan niet. En dan, he, ook in, in Tottenham, ik geloof dat er iets van 13 jeugdcentra waren, waarvan er acht of negen uh, dicht zijn. Mm. Ja, dat, dat zijn maatregelen. Daar kun je niet mee komen met zeggen van, ja, maar je bent zelf verantwoordelijk en je moet je uh, goede gezicht laten zien. Nou, het zijn die, die, die, die rellen in, uh, in Engeland. Uh, het is begonnen in Londen en opeens gebeurde dat in allerlei uh, steden. Werd het uh, uh, overgenomen. Um, afgelopen week was er in Rotterdam een jongen die uh, ook ja. op heeft geroepen tot rellen. Ja. Denk je dat, het er, dat er een relatie is? <lacht> Met die jongen weet ik niet. <lacht> Hij is niet erg succesvol geweest. Ik heb wel begrepen dat een aantal, uh, winkels, ja, een aantal winkels zouden zijn gesloten vanwege dat gerucht. Uh, nou, op zich is dat iets... In Engeland heb je dat wel vaker gezien... en hier hebben we dat eigenlijk nauwelijks ooit meegemaakt. Dat je ergens rellen hebt... Uh, in Oosterpark Groningen... of in Rotterdam of in Tilburg... en dat je dat dan ziet in andere steden. enige... Voornamst de voornaamste uitzondering eigenlijk daarbij was... rond de moord op Theo van Gogh... waarbij je wel in allerlei gemeenten incidentjes zag. Maar dan heb je het over hele andere omvang en ernst... dan wat we nu in Engeland Nou, dat was zien. natuurlijk ook een nationale gebeurtenis... en ja, niet een en lokaal. Inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, dus ik denk dat dat... Uh, ja, ik denk, laten we ook wel zijn... Uh, er zijn nu iets van 1700 man uh, en uh, vrouwen trouwens uh, opgepakt. Uh, en dat is, meestal is dat maar een klein deel van degenen... die er echt bij betrokken ja. waren... En daar heb je dus heel veel motieven. En dus, ik denk ook dat gewoon een heel aantal hebben gedacht van... nou, this is the moment. En uh, ik, ik vroeg mij ook meteen af, hoor. Toen er werd gezegd dat er 16.000 politieagenten door Londen gingen lopen... Welke steden er uh, zeg maar politievrij ja, zijn. Ja, en, dan, uh, het wordt ja, daar wat, toegeslagen. Hoe, ja, dus. Maar als we nou nu even teruggaan naar, naar Nederland. Hè? Want um, uh, je hebt al een voorbeeld gegeven van Culemborg. bijvoorbeeld. Dus uh, rellen uh, komen ook hier voor. Ja, um, er zijn net mensen in Nederland. <laughs> ja. maar zijn, er, uh, uh, zijn die rellen uh, anders van aard? Nou, je hebt ook wel voorbeelden. In, bijvoorbeeld in het begin jaren 70 had je rellen in Rotterdam. die heel beperkt in een, in een wijk begonnen. Maar eigenlijk, uh, he, doordat de politie zoiets had van... nou, we laten het brandje uitbranden, uh, bleef dat maar voortwoekeren. En op een gegeven moment sloeg dat ook over naar andere wijken. En toen trad de politie opeens op. En toen was eigenlijk de politie de grootste vijand van de relschoppers. Ja. Dus ja, dat soort situaties zie je ook wel. Uh... En, en zijn er dan ook van tevoren al um, spanningen te voelen van... Uh, er gaat iets gebeuren? Ja, meestal... Eigenlijk in 90% of 95% van de gevallen dat de rellen zich voordoen... of, of in, dat dit soort incidenten, hè, hoe, in een straat of in een wijk of, of dergelijke... meestal hoor je dan in de berichten zo na een week na de rellen... Hè, allemaal jongerenwerkers, wijkagenten, winkeliers, voetbaltrainers zeggen... van ja, maar dit zagen we al tijden aankomen, maar niemand wou naar ons luisteren. En hè, dat, dat is dus zeg maar, ook de, de trigger om uh, te zeggen van... God eigenlijk moet je dus zorgen dat de signalen die worden opgevangen, dat die ergens ook terechtkomen... waar er serieus mee wat gedaan kan worden. Maar je, kan een gemeente of een stad zich ook op voorhand daarop voorbereiden? Ja, je kunt uh, zeg maar je, je netwerken... gemeenten gemeente hebben ook binnen hun gemeente allerlei netwerken... alleen niet allemaal leidend tot de burgemeester... maar soms verdeeld over een aantal sectoren en zo. En die kun je samenbrengen en zorgen dat je die signalering veel beter reguleert... Dat dat op het moment dat uh, he, uh, iemand signaleert dat het. He, je hebt wel eens van die voorbeelden dat er uh, tussen twee groepen jongeren wordt afgesproken om komende zaterdag elkaar de kop in te gaan slaan. Yeah. Nou, dat soort signalen, dat krijgt dan iemand en die moet daarmee naar, ergens naartoe kunnen. En dat betekent dat die jongerenwerker het in zijn organisatie door moet kunnen brengen, maar ook eventueel. Nou, tot en met de burgemeester, om maar even zo te zeggen. Ja. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook op scholen. Onderwijzers die signalen krijgen dat het broeit tussen uh, bepaalde groepen of dat soort dingen. He, dat niet de directie en de lerarenkamer de deur dicht houdt... want daar willen we het niet over hebben. Maar, maar dat je met dat soort signalen wat doet. Jij hebt ook een, een, een sociaal calamiteitenplan uh, ja. opgezet he, voor de gemeente Weert. Ja, onder andere. En, uh, maar was dat dan heel erg vernieuwend? Nou, Bestond dat al niet? Nou, het is zo dat in Nederland zijn alle gemeenten verplicht om een rampenplan te hebben. Voor die, ik zeg altijd voor die tankauto die eens in 150 jaar langskomt rijden, toevallig ontploft. Ja. En er zijn allemaal protocollen en elk jaar worden de dingen gecontroleerd. En als het goed is, oefenen ze ook nog elk jaar. En op het gebied van sociale calamiteit of crisis eh, kennen we dat niet. En er zijn wel een aantal gemeenten, eh, Amsterdam heeft een sociaal crisisplan. En, en in Utrecht hebben ze ook wel eh, het een en ander gedaan, maar heel veel gemeenten hebben eigenlijk... Uh, geen flauwe notie wat ze zouden doen als ze. En wat heb jij dan gebeurde. aangebracht in dat calamiteit? Nou, eigenlijk zo'n netwerk uh, op te gaan zetten. En vaak gebruikmakend van de netwerken die er al zijn in zo'n moment. En dat gemeente. zijn dan netwerken als inderdaad de. Ja, het zorgoverleg en het, het, het sportoverleg. Uh, ja, ja. he, ze, ze, ze stikken van de overleggen. Maar daar, daar is nooit, zeg maar, maatschappelijke onrust een thema. Nou, mm. dat moet je dus een thema maken. En dan moet je dus zorgen dat als die signalen aangeven van joh, he, dit. dit is het toch mogelijk wel ernstiger of kan ernstigere vormen aannemen... dat je daar dus ook uh, tot en met de korpschef en uh, de, de burgemeester... en de directeur wel zijn om de tafel gaat zitten. En nou, nou kan ik me voorstellen dat dat allemaal heel erg netjes in een document allemaal staat beschreven? Nee, maar, nee, nee, nee, nee. nee het gaat... <lacht> <Maar werkt lacht> Natuurlijk het ook? is er ook een document. <lacht> ja. Maar als het goed is, maar zeven pagina's en oh, niet, niet 350. Dat valt mee. Waarvan dan ook nog <lacht> twee van die zeven, hè, vooral aangeven aangeeft... Het wie, voorblad wie, en... Uh... Wie Jantje, Pietje en Mintje is <lacht> ja, en welk is. Mobiel nummers hebben. En nee, het gaat er vooral eigenlijk om dat je, zeg maar, dat tussendoor krijgt. En dat, uh, hè, dat, dat inderdaad uh, een organisatie die signalen krijgt, bijvoorbeeld een woningbouwvereniging, en niet denkt van: nou ja, wij gaan er niet over, wij gaan over huizen en wonen. Hè. Uh, en als er wat gebeurt, hebben we de politie, dus we hoeven ons daar niet mee te bemoeien. Maar dat je. Die betrek je erbij. Ja, hmm. en, uh, en dan is het ook nog zo dat. Ja, want zo'n sociaal calamiteitenplan kan ook gelden bij rond bijvoorbeeld familiedrama of hè, als een, burger, een badmeester heel raar doet in een zwembad en dat enorme onrust uh, veroorzaakt. En dus daar kun je het ook voor gebruiken. Het is niet alleen maar voor als Engelse rellen op ons afkomen. Ja. Maar, uh... Heeft de gemeente Weert al gebruik gemaakt van het sociale calamiteitenplan? Is nou, er al een hebben... keer iets voorgevallen? Uh, er is een keer iets voorgevallen en toen hebben ze het niet gebruikt. Dus toen heb ik ook wel gevraagd van, uh, van waarom niet? Maar ze hebben ze... En toen ging het natuurlijk mis. Nou, ik denk. En misschien is het ook. Het is uh, eigenlijk belangrijker dat ze zeg maar die werkwijze hebben. Ja. En uh, volgens mij hebben ze dat ook wel een aantal keren gebruikt. We hebben heel specifiek er een keer in het mee uh, geoefend. En uh, met de burgemeester en uh, met een team wat daar een soort kernteam van uh, vormt. En uh, nou, toen bleek ook wel dat uh, zeg maar de, de burgemeester en de korpschef heel erg gewend zijn om over dit soort dingen, hè, veiligheid en dergelijke, uh, met elkaar te praten. Maar er zat opeens een directeur welzijn en een hoofdmaatschappelijk werk uh, bij. Waardoor ze en veel meer informatie kregen dan dat ze eigenlijk uh, normaal, normalieten kregen. Mm -hmm. hein, maar ook dat je door hebt dat je uh, heel veel partijen bij, ook bij, bij het voorkomen en als er wat gebeurt bij het bestrijden daarvan kunt gebruiken. En... Ik heb wel eens een andere gemeente onderzoek gedaan. En dan was er iets gebeurd, waarschijnlijk door een groep jongeren. En dat was op zaterdag. En pas tegen woensdag uh, zei uh, iemand die zich met die aanpak bemoeide... van God, laten we ook eens een keertje met jongerenwerk gaan praten. Terwijl je dat eigenlijk meteen een uur nadat het incident zich voor had gedaan... had moeten doen. Ja. Want die hebben hun voelhorens rond de jongeren... en weten of we misschien morgen een escalatie kunnen verwachten of niet. Nou ja, ja. Zo, uh, zo werkt dat. En in, in weer ging die oefening. Was daar dus ook heel uh, mooi voor om dat uh, een keer te testen. Ja, want hoe doe je dat? Hoe test je dat? Uh, in vertrouwelijkheid. <laughs> nee, maar het moet ook, dat, ook dat moet veilig en vertrouwelijk zijn. <laughs> ja. En uh, dan, dan pak je een casus die... Uh, dus, hè, je, ne je neemt een voorbeeld die fictief uh, is. Maar wel heel erg op dat lokaal. Uh, hè, dus we, we gaan het niet hebben over een groep Somaliërs of zoiets dergelijks. Terwijl die zich niet in die gemeente voordoen. Hè, maar dan, dan bouw je een een geval op en nou, dan krijgen ze dan een dag van tevoren wat uh, berichten over van ons. En vervolgens uh, komen ze aan tafel en bespreken ze hoe ze het een en ander zouden gaan aanpakken. Hm. En uh, dat is trouwens ook een belangrijk punt bij dat calamiteitenplan. Is dat je eerst eens goed bespreekt wat is hier nu feitelijk aan de hand. He, want ik noem dat wel eens het Rotterdams adagium. Daar zullen ze niet blij mee zijn, maar goed. Waarom? Dat, dat we heel erg geneigd zijn hè, en helemaal in de tegenwoordige tijd. We moeten niet lullen maar poetsen. Ja, ja. En, uh, meteen, uh, meteen actie. actie. En Zonder nadenken eigenlijk. Ja, en dan ja. zijn we nog zo blind als de pest... en we zien de helft niet uh, van wat er eigenlijk nou feitelijk aan de hand is... en dan rammen we erop in. En dan blijkt opeens dat de boel alleen maar verder escaleert. Ja. En juist bij maatschappelijke spanningen en dergelijke... zie je vaak dat het heel goed is om eerst eens even te kijken... van wat is er nu feitelijk aan de hand? En hebben we daar alle informatie over? Of moeten we toch die sporttrainer even bellen? Want die kent die jongens nog veel beter. Mm -hmm. En dat je dan pas gaat kijken van, en wat houdt dat in? Wat kunnen we daarbij verwachten? En dan pas, wat moeten we dan eventueel doen? Merk je nou, je... T... sorry, Liesbeth? Ja, denk je ook niet dat het, dat het hier ook heel belangrijk is? Uh, en ik vind ook wel mooi dat je daar Rotterdam aan haalt... om hier ook weer altijd op twee paarden te wedden. Dat je en moet kijken van, wat, wat heb je dan... om die maatschappelijke onrust te bestrijden? En hoe kunnen we jongeren handvatten bieden... om in deze, volgens mij zeer complexe ja. samenleving... een beetje weerbaarheid ja. uh, op te bouwen. Nou ja, dat, we hadden het net van tevoren ook over... dat nou die jongen... Of er is iemand zonder strafblad in, in Londen... Kort, en die heeft zes, zes, ma ja. zes maanden gekregen... Ja. en dan denkt iedereen... ook oh Cameron is een, ja. is een kei... en we hebben het goed opgepakt. Maar over zes maanden loopt die jongen vreselijk gefrustreerd door die wijk... Nou, mind you, wat er... Uh, ja, en het is verschrikkelijk dat zo'n jongen zes maanden krijgt. Hoe komt het dat daar iemand uh, terechtkomt? Ja. Nou, we, we, we zien het over zes maanden. <lacht> ik, uh, ik dank jullie, um, uh, Rob Witte en uh, Liesbeth Noordegraaf Elens. Uh, want we zitten er doorheen. We zijn uh, klaar met Pavlov voor vandaag. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan uh, kan dat. Mail uw reactie naar pavlovradio.ntr.nl Straks na het nieuws van zeven uur langs de lijn. En Pavlov is er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Informatie, educatie en cultuur. De NTR Radioprijs 2011.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 Nominaties voor de NTR Radioprijs. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.